Een nieuws van 11 uur. De overheid maakt zich niet schuldig aan belangenverstrengeling bij het uitdelen van de jaarlijkse grieprik. Dat heeft de rechtbank in Middelburg geconcludeerd. Het ministerie van Volksgezondheid had samen met het RIVM een rechtszaak aangespannen tegen een huisarts uit Capella aan de IJssel die twijfelt aan het nut van de grieprik. De huisarts had ook gezegd dat RIVM topman Coutinho zich schuldig maakt aan belangenverstrengeling omdat hij als deeltijd hoogleraar samenwerkt met farmaceutische bedrijven. Volgens de rechter is er geen bewijs voor belangenverstrengeling... en is Coutinho ten onrechte daarmee in verband gebracht. De schade door fraude met internetbankieren blijft toenemen. De eerste helft van dit jaar was er 27,3 miljoen euro schade. Dat is 3,5 miljoen meer dan in de eerste helft van vorig jaar. Er was juist een daling van de schade door het kopiëren van bankpassen... zegt de Nederlandse Vereniging van Banken. Volgens de banken komt dat door het nieuwe pinnen wordt nu gebruik gemaakt van een chip in de pas in plaats van een magneetstrip. Die strip kon door criminelen relatief makkelijk worden gekopieerd. Bijna de helft van de kankerpatiënten slikt zonder het te weten... medicijnen die slecht kunnen zijn voor hun behandeling. Dat blijkt uit onderzoek waar verschillende Nederlandse ziekenhuizen aan hebben meegedaan. Het zijn middelen die de werking van antikankermedicijnen verminderen... of die de bijwerkingen verergeren, zoals slaapmiddelen, maagzuurremmers... antidepressiva en bloedverdunners. Resultaten worden komend weekend gepresenteerd op een Europees congres over kanker. In Zuid-Afrika is de rechtszaak begonnen tegen Julius Malema. Hij werd in april gewailleerd als ANC-lid en wordt nu aangeklaagd voor het witwassen van geld. Buiten voor de rechtbank hebben zich veel van zijn aanhangers verzameld. Het zijn vooral leden van de ANC-jeugdliga. Malema was daar leider van en in die periode zou hij overheidsgeld hebben misbruikt. Hij was lange tijd bondgenoot van president Suma... maar inmiddels is hij een van de felste critici van de president... Volgens Malema wordt hij vervolgd om politieke redenen. Het schoonmaken van het bekladde parcours van het WK wielrennen in Zuid-Limburg... kostte meer dan een ton, dat zegt de gemeente Valkenburg. Onbekenden trokken vorige week een dikke verfstreep over een groot deel van het parcours. Een gespecialiseerd bedrijf moest de boel schoonmaken. Als de daders gepakt worden, willen de gemeenten en de provincie de kosten op hen verhalen. Het weer in het oosten bewolkt met af en toe regen. In het westen een paar buien, maar ook af en toe zon. Graad of 17 wordt het vandaag. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Morgen zijn er opnieuw buien, dan vooral in de kustgebieden. En dit was het nieuws. AMB Verkeersinformatie. Vertraging op de A1 richting Amsterdam. Bij de Hakkelaar is het benzinestation gesloten. De parkeerplaats de Hakkelaar bedoel ik dan. Uh, ze ruiken daar een benzinelucht, maar in ieder geval meer dan gebruikelijk zou moeten zijn. En uh, de brandweer is nu aan het onderzoeken of daar een lekkage is. Op de A1 richting Amsterdam loopt het daarom vast tussen de afrit Gooimeer en muiden -Oost, over drie kilometer.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 Met snijden en snoeien? Bereid uw organisatie nu voor op de toekomst. Kom naar Performa, het jaar-evenement voor P&O. Met 200 gratis workshops. Kijk op performa.nl Professionals die net als ik ook vinden dat mensen tellen... Kijken op werkenbijbdo.nl Performa, 10 en 11 oktober, Jaarbus Utrecht. Gratis toegang via performa.nl Mannen, zullen we gaan golven in Portugal? Goedkope vlucht en een grote auto erbij. Eenvoudig even vliegwinkelen. En je reis kan beginnen. Vara, Radio 1, de gids.fm met Felix Mulders. Goedemorgen, Nederland corruptieland. Het klinkt een beetje vreemd in onze oren. Het is dan ook de naam van een conferentie die morgen wordt gehouden, maar het bestaat wel degelijk in ons land: corruptie. Maar vaak noemen we het dan anders. We sluiten onze ogen ervoor, we negeren het. Zometeen praat ik met een man die al decennia lang corruptie bestrijdt. Voormalig politicus en toplipomaat Michel van Hulten. Hoe lang sluiten we onze ogen al voor die geweldige voedselbron die we in overvloed bezitten? Gras. Niet lang meer. Tot nu toe konden we het eiwit in gras niet isoleren om er iets eetbaars van te maken. Nu kan dat wel. De grasburger komt eraan. En Nono, het zigzagkind, openingsfilm op het Nederlandse Filmfestival in Utrecht, bestaat voor een groot deel uit muziek. Hoe kwam die tot stand? Dat weet verslaggever Jelma, En hij weet vast ook wat een zigzagkind is. Een filmpje met geluid? Surf naar gids.fm. Bijna de helft van de kankerpatiënten slikt medicijnen die hun behandeling ondermijnen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum. U hoorde de onderzoeker, ziekenhuisapotheker Rudolf van Leeuwen, vanochtend al eerder op deze zende. Maar hoe kan het dat de huisarts niet goed in de gaten houdt wat een patiënt slikt? Aan de telefoon Ivan Wolfers. Hij is hoogleraar Gezondheidszorg en Cultuur aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Meneer Wolfers, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan het dat een huisarts kennelijk geen overzicht heeft... over welke medicijnen een kankerpatiënt beschikt... en die die moet slikken, en hoe die op elkaar inwerken? Ja, er zijn meerdere redenen. Om te, om te beginnen... Uh, heeft hij niet zoveel inzicht altijd in uh, de behandeling uh, die een uh, patiënt in het ziekenhuis ondergaat. Hoe komt dat? Uh, zijn computer is bij wijze van spreken niet automatisch gekoppeld aan uh, die van het ziekenhuis en andersom. Uh, dus er is uh, zowel aan de kant van het ziekenhuis als aan de kant van die huisarts... is een grote onwetendheid over de juiste medicatie die gevolgd wordt. En uh, dat moet dus altijd nagevraagd worden. Dat schiet er wel eens bij in. En de uh, patiënt weet het ook allemaal niet precies. Moet het soms mee. Brengen. Sommige dingen kun je niet meebrengen. Nou ja, kortom, daar zit een enorme communicatieprobleem. En bovendien, het tweede is... Eh, een, ja, er is meerdere keren onderzoek naar gedaan. Zo weten heel veel artsen niet goed eh, wat precies die chemo inhoudt... in de zin van de bijwerkingen. Eh, eh, dat is voor Amerika vastgesteld. Eh, daar zag het er erg ernstig uit wat betreft de kennis. Ik neem aan dat het in Nederland wat beter is, maar... Eh, dat zijn wel internationale trends en dat heeft te maken natuurlijk met het enorme specialisatieniveau... Eh, dat nodig is om die kennis überhaupt goed in huis te hebben. Maar ook, ja, een, een huisarts heeft zo'n breed scala van dingen waar hij iets vanaf moet weten. Ja. En eh, die weet van een handvol naar een handvol klinkt als vijf. Maar eh, zeg tussen de veertig en de honderd medicijnen, dan weet hij ja, goed vanaf wat de gevolgen zijn, wat de voordelen, de nadelen zijn... En uh, ja, alles wat daar buiten komt, dat, is, uh, dat moet je er dan zelf bij zoeken en je in verdiepen. Ja. Daar is een, lang niet altijd de tijd voor. De onderzoeker noemde een veelvoorkomend voorbeeld. Uh, dat is namelijk dat bij het meest gebruikte borstkankermedicijn... door de huisarts een antidepressieven wordt voorgeschreven... dat de werking van dat kankermedicijn negatief beïnvloedt. Dat zou een huisarts toch eigenlijk moeten weten? Ja, er want... ja, staat ook altijd in de... Kijk, ik zat om dit voor te bereiden. Ik ga eens even mijn eigen medicijnenboeken van vroeger kijken. En dan kijk ik bij die indicaties en in die... Tese, in die uh, bij verschijnselen ziet dat allemaal keurig staan. Dus als het door mij gevonden moet worden, moet het door iedereen gevonden kunnen worden. Uh, uh, maar het blijkt dat die kennis dus toch niet altijd paraat in het hoofd zit. En er zijn natuurlijk ook een aantal van die uh, nogal voor de hand liggende reflexen in de geneeskunde... waarbij men denkt, van daar kan ik wel zonder die uh, kennis. Uh, en een voorbeeld daarvan is uh, behandeling van depressie. Iemand komt uh, twee, drie keer en je denkt, ja, ik moet er wat aan doen en wat kan je er aan doen... Uh, Iemand heeft een ongeneeslijke ziekte. Natuurlijk is die van slag. Ja. Je, ja, en de familie weet ook niet altijd hoe ze erop moeten reageren. En dan, uh, ja, dan wordt er. Uh... ...zoveel hoop hecht aan het gunstige effect van antidepressieven... ...dat daar niet genoeg speurwerk naar gedaan wordt. Eigenlijk zou je willen dat zo'n huisarts gewoon een computer heeft... waarop het op het moment dat hij het recept gaat schrijven, bij wijze van spreken... ...er een lampje aangaat van, hé, hey, die gaat niet. En uh, daar moet we weg naartoe. Dan lees ik nog iets in dat onderzoek. Kankermedicijnen worden namelijk vaak afzonderlijk geregistreerd. Zelfs in het ziekenhuis komen die niet in het centrale dossier terecht. Ja, dat is, vind ik, daar schrok ik ook van toen ik dat las. Ik denk, eh, als, als, eh, ik ben namelijk zelf ook patiënt. Ja. En dus dan ga ik er ook in mijn goed vertrouwen van, uit, van nou Dat zullen ze toch allemaal wel goed aan elkaar gekoppeld hebben, die informatie. Er is namelijk eh, niets makkelijker dan het koppelen van informatie. Er zijn al die computers voor. En eh, dan ben ik ook wel heel verbaasd dat dat nooit gebeurd is. Ik, ik bedoel, ik kan er ook geen behoorlijke verklaring voor vinden... behalve uh, kortzichtigheid of onnadenkendheid. Ik weet het niet zo goed. Of dat specialisten gewoon voor hun eigen toko werken? Nou ja, dat is natuurlijk voor een deel sowieso in de zorg. En, en, de, en er is natuurlijk een afgrijzelijke verkokering... Uh, hoe goed uh, mijn specialisten ook allemaal zijn en waren. Uh, ik heb in het verleden gehad, uh, die zeiden van... kijk maar op internet wat de bijwerkingen zijn van uh, wat ik voorgeschreven heb. Ja. Uh, maar uh, en die bemoeien zich ook niet met wat er omheen zit. En, en dat geeft een enorme verkokering. En die, uh, denken, ja, dit, wat ik doe is natuurlijk ook het belangrijkste. Ik moet iemand in leven houden. Ja. En die, dan denk je niet verder na over uh, de kwaliteit van leven. En die heeft sterk te maken natuurlijk met de bijwerkingen. Van die medicijnen. En zo blijkt dus dat bij de helft van de kankerpatiënten het zo is dat andere medicijnen de behandeling schaden. Dat pleit inderdaad voor een centraal patiëntendossier. Het wordt ook voorgesteld door de onderzoeken. Wat vindt u? U zegt ja, ook al die computers koppelen. Nou ja, ik vind, als ik zie wat de mensen op Facebook allemaal over zichzelf delen, dan denk ik, waarom zouden we niet ook wat nuchterder kunnen doen over die medische informatie? Kijk, als je een aantal veiligheidsgaranties erin bouwt, en dat kan... Ik bedoel, iedereen die iets van computers af weet... weet dat dat heel goed mogelijk is. Zodat werkgevers bijvoorbeeld er niet in kunnen kijken. Uh, ja, dan, dan uh, heb, moet dat voor elkaar te krijgen zijn. Dan moeten we ons maar over al die angst voor uh, uh, uh, allerlei privacy-inbreuk uh, zetten. Want ik denk dat dat uh, wel op te lossen valt. En dan zitten we nog met een probleem. Want er zijn een heleboel patiënten die buiten de huisarts om gaan dokteren... met medicijnen die bijvoorbeeld bij de koop ja. zijn... of op internet te halen zijn. Ja. En een derde van de kankerpatiënten gebruikt alternatieve geneesmiddelen die moeten dan ook in die registratie worden opgenomen. Maar dat gebeurt waarschijnlijk niet dan. Nee, dat is bijna onmogelijk. Want uh, die alternatieve geneeswijzen... Die, die zijn voor een deel slechts goed in kaart gebracht... wat werkingen, bijwerkingen betreft. Hè. De, de, denk aan Sint-Janskruid. Daar is zoveel over gepubliceerd. Daar weten we van. Ja, dat interacteert met de enzymen die ook... met allerlei andere belangrijke processen in het lichaam uh, uh, te maken hebben. En dus geeft het bijwerkingen. En uh, zou je dat altijd moeten melden... Uh, maar maar van de meeste anderen de, we hebben we nog zelfs geen flauw idee... van wat het nou precies allemaal doet in het lichaam. Er is nog veel te doen in ieder geval. Zeker. Ivan Wolfers, hoogleraar Gezondheidszorg en Cultuur... aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De Gids. Kunnen mensen straks snel als koeien genieten van... een? overheerlijke grasmaaltijd. Het bedrijf Niso Food Research in Ede doet onderzoek naar deze interessante vraag. Voedingstechnoloog Bart Smit ziet het al helemaal zitten. Verslaggever Robert-Jan Booyen zocht hem op in Ede. Volk! Nou, de boerderij lijkt uh, volslagen verlaten hier... aan de rand van Ede, bij het weiland. Ja, meneer Smit wil eigenlijk even wat laten zien... Namelijk, ja. uh, namelijk gras. Dat klopt. Uh, Waarop ik dacht, van, dan gaan we ook meteen even naar de boer. Want die zal ook wel heel raar opkijken. Ja, die zal ook wel heel raar opkijken... Uh, als je ook alternatieve vormen van grasverwerking uh, aan het ontwikkelen bent. Een groot weiland, bij wijze van maaltijd voor, de hele, voor, voor het hele gezin. Um, ja, omdat er een groot overschot aan gras is in, in Nederland. Anderhalf uh, miljoen ton. Dus dat is uh, flinke hoeveelheid gras die er over is. Een overschot? Een overschot, ja. Hoe kan dat? Uh, er zijn vrij veel weilanden. Uh, koeien eten naast gras ook uh, andere ja. krachtvoer, andere producten. Ja. En uh, dus, uh, er is in principe gras over. Er uh, is uh, dus meer productiecapaciteit dan dat er ja. op het ogenblik benut wordt. Maar er zit er zoveel functionaliteit in gras dat je zegt van uh, wat kunnen we daar nog meer mee? Wat kunnen we daar nog meer mee? We kunnen daar uh, onder andere uh, ook andere dieren dan alleen maar koeien uh, mee, mee voeren. varkens, kippen, uh, die normaal niet in staat zijn om gras af te breken. Maar je zou ook kunnen denken aan uh, de hoogwaardige toepassing in, in levensmiddelen. Wacht even, meneer Smit. Waar, waarom zouden wij aan het gras moeten? Um, je ziet dat op het ogenblik een uh, enorme verduurzamingslag in, in de wereld gaande is. De bevolkingspopulatie neemt toe. En de welvaart neemt ook heel erg sterk toe. Dat betekent eigenlijk dat er een hele grote vraag is naar uh, eiwitten. Ja, eiwitten zijn heel erg belangrijk voor de opbouw van het lichaam. Ja. En uh, die kunnen we eigenlijk niet meer voorzien alleen maar uit dierlijke eiwitten. Dus dierlijke eiwitten zijn heel belangrijk. Maar als we dat uit plantaardige eiwitten kunnen halen... Ja. dan is dat uh, bijzonder relevant. Volk! Nee, hij is er niet. Oh, oh. Mm, hij reageert er wel op. Nog een keer. Mm. Toch maar even gaan kijken in het weiland, bij de koeien van de boer. Moet deze dames het gras uh, tot zich nemen en uh, gaan verwerken tot uh, allemaal functionele eiwit in de melk? Ja. Kijk die koeien. Ze zijn lekker aan het grazen. Zo'n ontbijt gaan ze liggen, herkouwen. Dat is een heel proces. Met de LEDmaag en de lopmaag, hoe heet die maag ook alweer? En de pens onder andere als eerste ja, maag. De mens is daar toch wat minder geschikt voor, zou ik zeggen. Dat klopt, daar heeft hij helemaal gelijk in. De mens is niet in staat om de vezelrijke structuur van gras af te breken. Nee. En daarom zal de mens een handje nodig, een hulp nodig hebben om uiteindelijk graseiwitten te kunnen consumeren. En dat kun je doen door ze mechanisch het gras te verhakselen. Ja. En het vervolgens de eiwitten uit het gras te halen. Ja. En als je weet dat gras een hele efficiënte eiwitproducent is en overal in de wereld eigenlijk kan groeien, of, ja. uh, op heel veel plekken, ja. dan is gras een hele efficiënte uh, producent van eiwitten, die je dus op die manier kan ontsluiten ja. uh, voor uh, menselijke consumptie. Moeten de koeien dan weg? Nee, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat dat niet het geval is. Uh, koeien hebben vlees, is een andere vorm van eiwit met andere eigenschappen. En ik denk dat je uiteindelijk, in de, om de hele wereld te kunnen voeden, een groot palet aan, aan eiwitopties moet hebben. Hoi. Even de koe komt heel ja, ja, ja, kijken. Ja, uh, het is nogal een gecompliceerd verhaal, meneer Die koe die denkt ook: wat zullen we nou hebben met mijn gras allemaal? Ja. Wat, wat is dat hier? Ja, He? klopt. Nou, dus, uiteindelijk hebben we dat eierdrapje. Uh, ja, een drapje, ja. Het wordt uh, een drapje, ja. En dat eiwedrapje uh, heeft als zodanig nog geen eigenschappen. Geen, uh, nee. De mensen willen natuurlijk lekker eten, dus het moet uh, goed op smaak zijn. Het moet een goede textuur hebben. Dus een goed daar, wordt, daar, daar wordt ook wat mee gedaan, maar het drapje komt in het voedsel. En op die manier eten we dat gras. Ja. Dag, mevrouw. Heeft u trek in, trek in gras? Trek in gras. In gras? Nee, heb ik geen trek in. Meneer, daar zit u? Met dat groene bloesje aan. Die meneer die is bezig met grasonderzoek voor nee. consumptie. Oké. Okay. Het, het gaat straks in eten zitten en zo. Ja, ja. nou prima. Stoot u niet af of zo? No, nee, helemaal niet. Een beetje nee. koegevoel? Ja, dat nou, ik weet niet. Maar wij eten ook andere bladgroenten, dus, dus waren we, geen, uh, waren we geen gras? Ik moet ook bedenken dat de vorm gras, als het dan niet terugkomt in het, uh, het uiteindelijke product, nee. het wordt helemaal gezuiverd. En uh, opgesplitst, want de mens kan zelf geen gras afbreken, zoals ik u uh, zult, zult u begrijpen. Ja, ja, we hebben geen magen, zo koel. Nee, dus dat moeten we wel werken. Ja, ja. ja. Zeg, wa wanneer zit het eraan te komen? Uh, er wordt nu een heel groot. Uh, we zijn van plan om een groot onderzoek op te starten op dit, uh, op dit gebied. En uh, dat gaat nog best wel lang duren, omdat het gras een heel moeilijk product is om dat te doen. Dus uh, het onderzoek wat nu uh, zal gaan lopen, duurt een aantal jaar, drie jaar of zo. Okay, en namens wie doet u dat? Uh, wij werken samen met uh, een aantal uh, grastelers in Noord-Nederland. En uh, we werken samen met de Universiteit van Wageningen Dag, in Tilburg. Okay. En we zitten hier op uh, Niso Food Research als coördinator van dit project. Uh, om echt applicatie te kijken. Wat kun je met het gras richting uh, de Oké. Okay. Gaat het op mevrouw? Ja, het gaat op. Nee, nee, maar goed. Ja. Ik wil graag weten wie dat doet okay. en waarom. Ja. <laughs> ja. En we doen dit eigenlijk omdat uh, gras uh, overal groeit. En dat je per vierkante meter grond veel meer eiwit kan produceren. Laten we eerst maar eens aan insecten beginnen. Ja! ja ik, ik kan nog wel een uur door kletsen, maar... Hartstikke leuk, ja. ja. Hey, hey, toch? Dat, dat wordt natuurlijk zo gepromoot, maar dat zie ik nog niet zo. Lekker spinnetje, springhaantje. Ja, nou. beuren. Eensprakelijk! Oké, okay, dank je. Of toch maar liever een uh, grasbeuren dan een insectenburger. Robert-Jan Boy met voedingstechnoloog Bart Smit in Ede. Hoe begon die ook alweer? Toen, toen, toen, volgens mij begon die zo. Jam, down cold mallet. En dan lees ik op internet dat die groep bekend stond... te jam om een melodische punkmuziek met een typisch Engelse uitstraling. Ja, ja. Corruptie. Bij dat woord denk je meteen aan verre buitenlanden... maar ook in Nederland bestaat het. Ook in ons land wordt onderhands gewoon een bedrag toegestoken. Her en der. Wat kan je dan, dan tegen doen? Dat wordt morgen besproken op de conferentie Nederland Corruptieland. Aangeschoven voormalig politicus en topdiplomaat Michel van Hulten. Hij houdt zich al sinds 1984 vol overgave bezig met de bestrijding van corruptie. Goedemorgen meneer van Hulten. Goedemorgen. Corruptie in Nederland, dat kan toch nooit een groot probleem zijn. Ik hoorde vanochtend hoorde ik, uh, van Transparency International dat het in Nederland gaat over 12 tot 14 miljard euro. Dat had ik me niet kunnen voorstellen. Hoe kan dat? Omdat corruptie in Nederland anders is dan in vele andere landen. In Nederland is het ongeveer hetzelfde patroon als heel Noordwest-Europa, zeg maar van Finland tot Portugal, die rand van Europa, inclusief Ierland, IJsland. Uh, het is minder het doorschuiven van een envelopje met geld waar velen aan denken. Uh, een rijbewijs waar een briefje van 50 bijgelegd wordt... Om een, om een bekeuring af te kopen. Dat is allemaal peanuts, dat is, dat is pinda's, dat is, dat is niet belangrijk. De grote corruptie, daar gaat het om. En die is heftig hier. Dat is wat ik dan noem handel in macht en invloed. We kennen natuurlijk die bouwfraude. Uh, we hebben natuurlijk uh, de bouwfraude gehad. We hebben daarna de vastgoedfraude. Uh, in de bouwwereld is het natuurlijk een van de meest beruchte sectoren. Farmaceutische wereld, geneesmiddelen, is even berucht. Maar alleen al in de, de, de, de hele sector van infrastructuur is op het ogenblik een... we kunnen nog niet alle cijfers bewijzen, maar een gerede, verantwoorde inschatting is... dat we 25% te veel betalen op al onze infrastructuur in Nederland. Dus wegen en spoorlijnen. Wegen, spoorlijnen, luchthaven, bruggen, tunnels, de hele handel. Dat betekent dat in de bouwwereld daar wordt nog steeds lustig doorgefraudeerd. Dat gaat gewoon aan de lopende band verder. Ondanks dat wat er gebeurd is naar die bouwfraude. het bekend Ja, natuurlijk. Daarvan. Maar er is ook een vereniging voor, Bouw in Nederland. Denk Ik schat zo in dat de helft van de leden daar dat die een strafblad heeft. En we vinden dat gewoon goed. Geen criminele organisatie. Ze organiseren dat niet. Maar ze zitten wel bij elkaar. Noem nog eens een voorbeeld van corruptie, een recent voorbeeld. In Nederland, nou ja, net de kranten nu deze dagen... weer de affaire van Joep van den Nieuwenhuizen... met uh, Scholten van het havenbedrijf in Rotterdam. Heeft die man nou inderdaad 1,2 miljoen geïncasseerd... om Joep van den Nieuwenhuizen een dienst te bewijzen? Dat kun je uit de bankrekeningen tot nu toe niet bewijzen. Maar er schijnt nu dus informatie boven water te zijn gekomen... dat via Egypte en Zuid-Afrika er dan betaald is. En ja... Ga dat maar eens uitzoeken als officier van justitie. Dat is rampzalig, dat kost zoveel tijd. Ik wil nog te... een voorbeeld. Nog een voorbeeld? Ja. Nou ja, je moet natuurlijk heel voorzichtig zijn hè, op dit ja. terrein. Dus het grote probleem van corruptie is... als de, de voorzitter van Transparency International... vanochtend het bedrag van 12 tot 14 miljard heeft genoemd... dan denk ik dat hij heel voorzichtig zal zijn met dat namen bij te zetten. Omdat namelijk heel veel affaires plaatsvinden... zonder dat we echt duidelijk op papier genoteerd bewijs beschikbaar hebben... waar de rechter wat aan heeft. Ja. Dat is het grote probleem van corruptie. Het is onbekend. Niemand houdt ervan, zegt men... Maar we weten de feit op de meeste plekken niet. Machtige mensen zijn te koop en laten zich ook omkopen. En dat gaat niet met, met een envelopje met geld, maar dat gaat met op een hele andere wijze. Ik doe wat voor jou, jij doet wat voor mij. Toch hoor je die term corruptie nauwelijks in Nederland. Nou ja, het is ook niet, niet uh, gedefinieerd in de, in de strafwet, om maar iets te noemen. We, we kennen het woord corruptie niet. Dat maakt ook heel moeilijk voor officieren van justitie om daar wat mee te doen. Um, we zitten ook met het probleem dat dus... Uh, uh, die corruptie, zodra je daarover begint... dan voelen mensen zich natuurlijk toch wel in hun eer aangetast. Hè? Het is onbemind. Ja. En dan moet je dus hele duidelijke bewijzen hebben. En die zijn dikwijls wel te leveren op het punt van witwassen bijvoorbeeld. Of op het punt van valsheid in geschriften. En als dus een officier bezig is met wat eigenlijk een corruptiezaak zou moeten zijn dan wijkt hij dikwijls voor de strafvordering uit... naar een van die andere delicten. Want dat is veel makkelijker te bewijzen. Dus het is ook niet terug te vinden in de statistieken? Nou ja, dat is ook een van die gekke dingen. We hebben tien grote statistieksystemen in Nederland over corruptie. Geen van die statistieksystemen staat ergens een hokje... wat je kunt afvinken als corruptie. En wat zegt, wat zegt dan de regering? Die zegt, ja, je kunt wel zien, corruptie komt in Nederland niet voor, we hebben het niet. Ja, als geen enkele agent het af kan vinken op een, op een conduitstaat staat ergens, ja, dan komt het vanzelf niet in de statistiek terecht. Daar wordt ook trouwens regelmatig door Straatsburg, de Raad van Europa, over geklaagd. Ja. Dat de Nederlandse informatieverzameling op het punt van corruptie, dat die zeer slecht is. Het ministerie van Justitie vindt dat niet en doet er dus ook niks aan. Maar eigenlijk vindt u dat we onze wetgeving op dit punt zouden moeten aanpassen. Nou, wij zijn in Nederland een van de slechtst voorziene instanties op dat punt, instellingen op dat punt. Ja. ja, er zou veel verbeterd kunnen worden op het punt van corruptiewetgeving en corruptieregels. Het parlement heeft geen, code, geen gedragscode. Een minister kan zo overstappen naar een bedrijf. De Europese Unie, een commissaris van de Europese Unie, die mag niet op zijn werkterrein. Meteen overstappen we naar een bedrijf waar die mee te maken heeft gehad. Bij ons gaat de minister van Verkeer, meneer Eurlings gaat zonder meer rechtstreeks door naar de KLM. Ja. Nou, dat, in Nederland is dat godsom mogelijk. De Europese Unie kan dat niet. Bij ons kan dat. Gewoon te koop. U bent u zelf jarenlang politicus geweest, misschien nu nog wel. Je had uh, hoge functies uh, in bijvoorbeeld de VN. Is u in die carrière ooit iets toegestoken waarvan u dacht achteraf? Om... Nee, daar heb je natuurlijk wel eens met collega's over. Hè? Met name ja. die hele vroege corruptie. Ik heb natuurlijk vroeger ook zeg maar, aan de kant van de bouw gezeten als hoofdonderzoek bij de Rijksdienst van Meerpolders. Toen bouwden we onder andere Lelystad. Daar gingen natuurlijk hele grote projecten door, uh, door de molen. En ik heb wel met een oude collega van mij, directeur stedenbouw daar, en ik deed dus onderzoek, het er nu recent nog over gehad: van, kregen wij toen ooit wat? En het antwoord is? Dat, het antwoord is nee, we hebben geen flauw... We krijgen nooit een fles wijn. Er stond niet? nooit een krat whisky Ja, een fles wijn krijgt u toch wel eens? Ja, als ik een lezing hou, ergens krijg ik een fles wijn. Ja, dat ja, is afkopen van eigenlijk een behoorlijk salaris. Hè. Maar er is nooit sprake geweest uh, van niet, enige beïnvloeding? Nee. Van, niet dat ik weet. En ik denk dat op dat punt Nederland ook aan het achteruitgaan is. Dat blijkt trouwens ook uit onderzoek van de grote accountancybureaus. Steeds meer mensen... Denken op dit moment dat corruptie steeds verder doorgaat. En steeds sterker wordt. En een steeds moeilijker te bestrijden crimineel gedrag Is wordt. Is dat dan een veranderende moraal in ons land? Um, nou ja, kennelijk kiezen veel mensen eigen voor hun geld. Als wij wat onderzoeken, en ik zit dus nu vooral als onderzoeker in dit veld. dan zijn er heel veel mensen heel erg voorzichtig. Want als je op het punt van belangenverstrengeling. want daar gaat het dan eigenlijk ja. om, hè, bij verkoop van macht en invloed. Als je daar echt tegenin gaat in het bedrijfsleven, je hebt nog een functie, dan zit je met een enorm probleem... want wat is jouw functie de volgende dag nog waard? Krijg je nog bevorderingen? Krijg je nog op andere plekken een kans? Dus het is ook moeilijk om uh, corruptiezaken aan het licht te brengen? Nou ja, meneer Albos, om maar een goed voorbeeld te noemen... die is van een, uh, een keurige man in een bouwbedrijf... is die tot grote armoede gedreven... En zo zijn er nog een aantal mensen. Terwijl we moeten opkomen voor de klokkenluiders, vindt u ook Politiek daarna? Ook zo'n punt? Ja, dat vindt Politiek Den Haag helemaal niet. Er ligt een wetsontwerp in de Kamer om te beginnen. Dat wetsontwerp deugt niet, dat is gewoon veel te slecht van kwaliteit. Maar ik geloof niet dat echt de grote fracties in de Kamer... er echt belangstelling voor hebben om een goede klokkenluidersregeling te krijgen. Waarom dan niet? Ik bedoel, dat is toch simpel? Er wordt veel nagedacht over wat komt er verder op een later moment in mijn leven. En dat is heel belangrijk. Ja, dat geloof ik echt niet. Dan ja, zouden we er, wel er maar over... twee integere mensen op de wereld rond, rondlopen... dat zouden u en ik zijn. Dan. <lacht> nou, van u weet ik niks <lacht> af. <lacht> van mij ik ben echt 100 procent vertrouwd. Maar, nee, maar goed, dat geloof ik niet. Er is op, ook op dat punt... Ik, ik heb een keer met een an, kleine ambtenaar te maken gehad in Oost-Nederland... die ook uh, een probleem had in de corrupte sfeer... In, in het gemeentehuis van die gemeente met een bepaalde bevordering. En toen ik de zaak voor die man heb doorgelicht en met hem besproken... heb ik uiteindelijk gezegd, één, ik denk dat je gelijk hebt twee kijk uit wat je doet met dit naar buiten te brengen. Weet of je voor je leven gemeenteambtenaar wil blijven of ben je bereid om over te stappen naar het bedrijfsleven? Want als je dit naar buiten brengt, dan krijg je geheid ruzie in je gemeente en je kunt het verder vergeten dat je als gemeenteambtenaar verder komt. Dus dat was een klokkenluider aan wie u heeft geadviseerd die me niet te gaan luisteren. Als iemand 30 jaar is, dan denk ik dan moet je heel voorzichtig zijn en gelukkig op dit moment begint er een toenemende bron te komen van informatie. Dat zijn mensen die gepensioneerd zijn. Mensen die van man te weten, die de achtergronden kennen... die bereid zijn te praten, die bereid zijn inzagen te geven. En dat wordt een hele belangrijke bron. Wij zijn dus niet echt bezig met het bestrijden van het fenomeen corruptie... terwijl het in ons land veelvuldig voorkomt... en miljarden zou kunnen opleveren op het moment dat je dat goed bestrijdt. Zijn er landen waar we een voorbeeld aan kunnen nemen? Nou ja, ooit is Hongkong schoongeveegd, om maar iets te noemen. Singapore is schoongeveegd, corruptie verdwenen. Amerika heeft op het ogenblik een anticorruptiewet sinds de jaren 70, Dankzij Prins Bernhard en zijn Lockheed-affaire hebben ze daar een mooie wet gemaakt. En dat begint op het ogenblik uitstekend te functioneren. Daar krijgen klokkenluiders ook grote financiële beloningen. Engeland heeft nu sinds vorig jaar een, een Bribery Act, een anticorruptiewet, die begint te functioneren. Duitsland doet uitstekende zaken op het punt van corruptie. Siemens-affaire komt donderdag aan de orde in Den Haag. En Siemens heeft zijn eigen bedrijf fantastisch schoongeveegd. Het kan allemaal. Er um, zijn dus in, het, in de wereld allerlei voorbeelden waarbij blijkt dat het kan. En dat moeten wij dus ook doen. En wij zouden eigenlijk voorop moeten lopen. Nederland een voorbeeld aan moeten nemen. Zeker met ons vingertje, wat altijd door ons gewezen is... richting andere landen, zouden wij voorop moeten lopen. En Politiek Den Haag heeft dus nog heel wat te doen. Dank u wel, Michel van Hulten. Voormalig politicus en topdiplomaat. En al decennia corruptiebestrijder. Al sinds... 1984 was mijn eerste zaken, VN-zaak. Goeiedag, zeg. Zometeen nog, wat is de rol van muziek in de film Nono, het zigzagkind? Na het nieuws met Doral Meegens. Radio 1: Het NOS-journaal. De PVDA is het eens met staatssecretaris Teven dat mensen het recht hebben lijf en goed te verdedigen en dat daarbij geweld mag worden gebruikt. Teven zei vanochtend dat de inbreker die in Diesse overleed na een vechtpartij met de bewoners het risico zelf heeft opgezocht. PVDA-kamerlid Marcouche is het eens met Teven dat er rekening moet worden gehouden met wat hij noemt de leidensweg van het slachtoffer die er niet om heeft gevraagd om aangevallen te worden. De overheid maakt zich niet schuldig aan belangenverstrengeling bij het uitdelen van de jaarlijkse griepprik. Het ministerie van Volksgezondheid had samen met het RIVM een rechtszaak aangespannen tegen een huisarts die onder meer stelde dat RIVM-topman Coutinho zich schuldig maakt aan belangenverstrengeling, omdat hij ook samenwerkt met farmaceutische bedrijven. Volgens de rechter is er geen bewijs voor belangenverstrengeling. En de Syrische opstandelingen hebben de verantwoordelijkheid voor de aanslagen opgeëist... bij het hoofdkwartier van het leger in Damascus. Vannacht waren in het centrum van de Syrische hoofdstad twee explosies. De woordvoerder van de opstandelingen zegt dat meer dan tien mensen zijn gedood. De Syrische minister van Informatie zegt dat er alleen materiële schade is. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMB Verkeersinformatie. Langs de A1 richting Amsterdam is bij Muiden uh, de, het benzinestation De Hakkelaar gesloten. Want ze ruiken daar een benzinelucht. In ieder geval een, een sterkere benzinelucht dan no uh, normaal. Uh, de brandweer is nu aan het onderzoeken of er misschien een lekkage is. Op de A1 richting Amsterdam lopen het daarom vast. Tussen de afrit gooi -Meer en Muiden-Oosten over drie kilometer. Dit is de gids.fm. Met Felix Burgers. Tot 12 uur nog, we horen er weinig over. En dan doe ik niet alleen op de formatie van het nieuw kabinet. maar ook op de lobbyclubs die huizen op het Haagse Binnenhof. Want die zijn in deze periode van oorverdovende radiostilte wel degelijk keihard aan het werk. Hoe doen ze dat dan? Daarover gaat het onder andere in Midweek Den Haag. Even swingen, even zingen. Martin Reeves doet het, de vandelles begeleider Heatwave. Ja, ze zongen natuurlijk op het uh, label Motown, not the Endless, en Vandales. En dan komt die swing in het zout vandaan. Alhoewel dat toch wel een beetje ruiserig en oude gaat klinken. Heatwave. Er zijn nog een aantal mensen hier die glimlachen. Twee weken geleden, uh, na de verkiezingen... en uh, we zijn bezig aan de derde dag dat Samson en Rutte elkaar treffen... aan de onderhandelingstafel. Bijgestaan door een secondante en natuurlijk onder de regie van Kamp en Bos. Over die kabinetsformatie praten kort in midweek Den Haag... met Sherlock Essayas. Hij was politiek adviseur bij de PvdA. Peter Kee, politiek redacteur bij, uh, bij Paul Witteman. En Francisco van Jolen, hoofdredacteur van de opinie- en debatsite Joop.nl de site die als een van de eerste, misschien wel als de eerste aandacht besteden aan het feestje in Haren. Nou, aan het feit dat daar paniek over was. Dus er waren niet, er was toen het, het feestje ging toen al rond, was al overal te vinden. Maar wij waren de eerste die berichten dat er een, ja, dat het toch wel, dat het nerveus was. Um, en dat we daar... We hadden de brief van de ouders te pakken... die ze aan hun uh, buren hadden gericht... waarin ze precies uiteenzetten um, wat er aan de hand was. En dat was uh, ja, een soort filmscenario. En nu hebben jullie weer wat te pakken? Ja, want uh, we hebben degene... De grote vraag was nog steeds van... Uh, ja, die mensen die dat nou via Facebook georganiseerd hebben, wie zijn dat nou? Nou, en een daarvan zat, zit in uh, Nieuw-Zeeland. Wat? In Nieuw-Zeeland. Ja, nee, en goeie. je denkt dan van, ja, dat zal wel... Uh, nou, onzin zijn of zo. Maar ik dacht uh, gisteren, uh, eigenlijk, van uh, laten we hem eens bellen. Nou, ze het Nieuw-Zeeland. Uh, tijdverschil is een beetje lastig. Gisteravond heb ik hem uh, gebeld en uh, hij werkt in een winkel In een, uh, buiten Christchurch, een stad in, uh, in, in Nieuw-Zeeland. En ik kreeg hem aan de lijn en uh, ik vroeg: uh, ja, heb jij dat? Uh, ben jij die persoon? En hij zei ja. Ik zeg: uh, hoe is dat nou gegaan? En toen gaf hij uitleg van hoe hij daar dan bij betrokken was geraakt. En het leek hem wel een leuk grapje. En hij uh, ja, had niet voorzien dat het uh, zo zou uitlopen. Iemand in Nieuw-Zeeland is een van degenen die mensen erop gewezen heeft... dat er een leuk feestje... Jong van 21, ja. ...ging ja. plaatsvinden in Haar. Het is... Uh... Teruggaand naar de, naar de kabinetsformatie natuurlijk wel erg stil. Er is radiostilte en gisteren bijvoorbeeld kwamen Rutte en Samson na twee uur onderhandelen naar buiten. En dit is alles wat ze te vertellen hadden ongeveer. En we houden de vaart er goed in. Kijk, als de heer Samson zegt dat ergens vaart in zit, dan bevestig ik dat. Radiostilte is heel vervelend voor mij en voor jullie. Nou, ik, daar ben ik het mee eens. Maar het is echt het beste om de vaart erin te houden en dat lukt goed tot nu toe. Wat, waar blijkt dat uit dan? Dat we de vaart erin houden. We, we hebben echt afgesproken over de inhoud van de gesprekken. Niks te vertellen? PTK, enig idee wat, wat er achter die gesloten deuren plaatsvindt? Ja, onderhandelen, denk ik. Ja, maar ik, heb, uh, ik was gisteren in de wandelgangen in Den Haag... en ik heb ook nog even geprobeerd om uh, de man even aan de tand te voelen. Die kon ze even spreken, want ze moesten stemmen... voor de nieuwe Kamervoorzitter. Dus ik zei nog tegen Mark Rutte van, uh, hoe bevalt het met die verschrikkelijke socialisten? Nou ja, toen kreeg ze een lach en toen zei hij van... Uh, radiostilte, stilte. En uh, bij Samson viel ik natuurlijk ook bot... Uh, het enige wat je is, je kunt doen nog een beetje... bij wat Kamerleden proberen waar je komt. En dan uh, kom je wel snel uit op het spelletje... Uh, uh, wie wordt de minister, wie niet, weet je wel. dat Nieuwe. soort. Uh, ja, maar daar krijg je ook geen echte antwoorden op. Maar je merkt wel dat ze daar allemaal over nadenken en mee bezig zijn. Maar dus maar. En de en Kamerleden het... dan, lijkt mij. Ja, ja de dan. Kamerleden, hebben ja. heb ik het over. <laughs> ja. ja. Rutte en Sampson schijnen de thuis tamelijk goed met elkaar te kunnen vinden, of niet? Ja, zo lijkt het wel. Maar kijk, uh, dat snap ik ook wel. Want als je verkeering krijgt met een meisje... Dan ga je ook niet één keer zeggen van: ja. over twee maanden maak ik het uit. Doelzag stap je er niet in, toch? Dus dan is dat voor eeuwig. Jij niet. Ja. Dus. Nee, jij wel. <lacht> Shell nee, dus... ja, ze lijken het goed met elkaar te kunnen vinden, Rutte en Samson, of dus niet? Ja, nee, wat Peter zegt, gisteren viel het mij ook op bij, tijdens de stemmingen voor de nieuwe Kamervoorzitter. Ja, het is wel een beetje kremlin natuurlijk, dus je gaat op alle kleine dingen letten. Maar de R van Rutte en Samson met de S, die moesten dus vlak na, na, na elkaar stemmen. En die kwamen dus tegelijkertijd ook bij dat stembusje aangelopen. En ja, dan merkte je ook wel dat ze amicaal met elkaar omgingen. Een grapje uitmaakten toen ook met de Kamer, waar de Kamer om moest lachen. Dus de sfeer zit er volgens mij echt goed in. Hoe lang duurt het nog voor? Dat de eerste onderhandelingsresultaten dan wel de eerste beslukkingen naar buiten komen? Ja, ik, ik denk dat ze echt geleerd hebben ook van vorige formaties. En ik denk dat ze deze echt goed potdicht weten te houden. Um, um, totdat het echt, dat zag je met Rutte, die daar wel ervaring mee heeft gehad natuurlijk met het kathuisonderhandelingen. onderhandelingen. Totdat het echt misging en toen begon het naar buiten te lekken. Toen uh, werden jullie meteen sms als journalisten uh, natuurlijk van uh, uh, er is nu wel groot nieuws. Maar tot die tijd denk ik echt dat het uh, dicht blijft. Ik ga het hebben over wat er uh, verder nog daarna gebeurt, waar we ook geen zicht op hebben. Want lobbyisten die namens het bedrijfsleven of belangengroeperingen proberen politici te beïnvloeden, die zijn keihard aan het werk. En die lobby die draaide al in de verkiezingstijd en nu nog uh, tijdens de formatie en die draaide op volle toeren. Peter K., jij bent als politiek redacteur van Pauw en Witteman veel op dat Binnenhof. Wat merk je van die lobby daar? Nou, ik was gisteren in Nieuwspoort. En uh, normaal loop je naar de bar en bestel je een drankje enzovoort. Maar nu moest ik me echt tussen die van die foute pakken doorduwen. <tot> ze <tot> <tot> ja, hebben allemaal, allemaal van die pakken aan met van, van die brede stroptassen, verkeerde kleurtjes. En, uh, dus een lobbyist, ken je best wel. Aardige mensen verder hoor daar niet van. En uh, het grappige is dat ze aan mij ook nooit zo heel veel boodschap hebben. Want mij bestoken ze niet. Hè. Ik ben niet interessant voor die lobbyisten op de een of andere manier. Ja. Um, maar goed, ze zijn, het, is zijn, het is druk op het ogenblik. En ze zijn nog bezig. En uh, ja, ik vraag me af wat dat voor zin heeft. Want de plannen liggen er natuurlijk al lang al. Maar je ziet wel al die ook van die dingen naar buiten komen. Hè? Van, uh, vandaag had de Buma Stemra een oproep aan de informateurs. En uh, de AWB heeft een oproep gedaan aan de informateurs. En dus zo doen ze allemaal als een soort oproep. En ondertussen lopen ze dat ook met de Kamerleden ja, af. Is dat hetzelfde is dat als dus lobbyen dan? Nou ja, dat is dan voor de achterban aangeven dat je, je best doet. En Ondertussen lopen ze ook met die Kamerleden die, die, die de informateurs adviseren of de, ja, de informateurs adviseren. Lopen ze ook te, te dealen en te wielen van.? Nou, denk daar nog even aan en dan breng dat nou ja, er nog even in. Wat ze doen, ze geven gewoon facties. Ze geven hier gewoon informatie. Die Kamerleden die weten niet alles, dus die moeten feiten hebben. Ja, nou, niet alleen facties, nee, nou nee, nee, nee, nee, maar die hebben niet. Nee, maar die zeggen van: dit zijn de problemen. Dit zijn de mogelijke oplossingen. Uh, hier kun je over nadenken. Zij, zij, zij stellen zich op als een soort assistent van Kamerleden. die geen niet, niet ambtenaren tot hun beschikking hebben. Die ook niet veel tijd hebben om dingen zelf uit te zoeken. Dus, uh, en ze schuiven zo al. Het, worden. het gebeurt toch wel dat je gewoon Kamerleden het werk van lobbyisten hoort oplezen? Ja, dat gebeurt inderdaad. Nou ja, dat de PvdA wil er helderheid over hebben, heb ik begrepen. Dus dat is uh, misschien helemaal niet zo'n slecht idee. Nou staat hier, Shello S.A.S.: jij bent public affairs adviseur... oftewel lobbyist bij het kantoor Dreugen en Van Drimmelen. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja. Ik ga je met totaal andere ogen bekijken. Ik ga u met u aanspreken, ja. meneer Sajers. Ja, dat is wel heel goed. Dan. Maakt u in deze tijd overuren? Uh, nee, over uren uh, niet, want kijk, de echte belangrijke, als je lobbyt, heb je natuurlijk het voorwerk al gedaan. Dat is tijdens de verkiezingen. Dan is het moment van invloed hebben bij de verkiezingsprogramma's. Wat Peter net al zei, de meeste plannen liggen nu al op tafel. Dus uh, tijdens de formatie zit het ook des mate dicht dat het uh, dat lobbyen daar niet veel zin heeft. Over die brieven die zij natuurlijk sturen naar de informateurs, dat is puur voor de achterban. Van ja, dat, heeft, dat heeft inderdaad weinig invloed. Wat wel invloed heeft, wat je nu steeds meer ziet, is... Kijk, form, form, formeren is natuurlijk onderhandelen en dat is compromissen sluiten. Dus als je alleen met een boodschap komt van wij willen dat niet of wij willen zus niet, dat werkt niet. Maar als je ziet dat um, um, belangengroepen samen een coalitie vormen, dat breder is en dan met een voorstel komen... Dat wordt het vaak wel overgenomen. Neem dat wonenplan, ja. wat nu breed gedragen wordt door de sector en Dat kan een goede kans hebben tijdens de formatie dat daar dan heel veel elementen in komen. Dat zorgagenda dat gisteren ook is gepresenteerd. Dus dat is een effectievere lobby op die manier. Maar bij een lobbyist denk ik altijd aan een, een, een, ja, toch iemand in een gladde, glad pak inderdaad. Gladde types die, die werken bijvoorbeeld voor sigarettenfabrikanten. Ik heb er niet snel een positief beeld bij. Maar dan, en dan, voor mij heb je wel altijd een positief beeld gehad. Dus dat is wel toe, mooi. Dat ja. is nee, wel mooi toe, dat ik zeg: ze ze ze ze ze ze ze Dat anderen. we niet wisten dat je een lobbyist <laughs> was, dus zo werkt het ook vaak. Nee, vader. maar als je, als je ze spreekt, gisteren sprak ik dan een paar van die mensen in uh, Nieuwsport, dan oh. zijn ze ook een beetje schuchter. Alsof ze zichzelf ook een beetje besmet voelen of iets dergelijks. Ik bedoel, ik vind het best wel Dat ze, is echt nee, klopt, Het is je. echt waar. Ze nee. schrikken een beetje van: hé, hey, journalist, ik moet toch een beetje op mijn woorden letten. Of. Uh, dat is echt heel apart. Ik bedoel, ik ben het best wel wereld. Ik wil best horen wat ze te vertellen hebben. Maar... Dat is geloof ik niet de bedoeling dat je daarmee gaat bemoeien. Moet je als lobbyist nee, maar dat is iets... iets, iets moet, uh... je, moet, je, moet je verstand hebben van het politieke materie, moet, moet je er iets van leren? Krijg je de cursussen voor? Ja, nou, er is uh, een, een goeroe uh, die net overleden Ben Pauw. De goeroe van de lobbyisten. Echt een grote naam in dat, in dat wereldje. En die had een uh, lijstje gemaakt met uh, hoe je moest handelen tijdens de formatie. Ik zal er drie punten van opnoemen. Adresseer uw lobbypost aan de informateur en aan de onderhandelende partijen. Hoed u voor uitgebreide en gedetailleerde boodschappen. En beperk uw boodschap tot één of enkele hoofdlijnen... en houdt uw mandje met appels en peren thuis. Nou, oh, zo zit dus het, het, het aan, meneer Asayas? Is... Ja, nou ja, dat zijn wel goede tips. Nogmaals, lobbyen tijdens de formatie um, weet je, is lastig. Dat, dat is niet, je probeert het ervoor te krijgen. Um, maar wat... Kijk, het interessante vind ik dat jullie inderdaad zeggen: van nou, lobbyisten gladde pakken, sigarettenfabriek. Maar met Bernhard Wientjes is ook gewoon een lobbyist natuurlijk. Is ook een belangenbehartiger. Nee, natuurmonumenten zijn ook gewoon belangenbehartigers. Maar, maar die, die, die kennen we. Die, daar weten we het bestaan van. Die koppen, ja. die zien we. Ja. Maar die lobbyisten, die kennen we niet. Ja, in dit geval dan toevallig. Ja, jullie Ken ik kennen, er maar jullie kennen de meeste organisaties ja. of bedrijven kennen jullie ook niet. Nee, want het werkt dan ook nog anders als je blijft bij de tabak. Want natuurlijk waar de meeste aandacht voor is, omdat die een beetje. Ja, uh, een merkwaardige lobbyvoeren. Dat, dat comité wat zich verzette tegen uh, het rookverbod in, uh, in de kleine cafés... dat bleek dan gefinancierd te worden vanuit de tabaksindustrie. En bleek ook heel gemakkelijk toegang te krijgen tot ministeries... via diezelfde lobbyisten. Dus ja, zo werkt dat wel een beetje. En dat is misschien toch wel... bij deze formatie uh, ligt dat er ook weer. Um, uh, Rutte heeft ervoor gekozen om een heel klein kabinet te hebben... met weinig ministers. Weinig. Zo'n kabinet is veel beïnvloedbaarder door lobbyisten... We praten hier vast nog wel eens een keer over door. Hartelijk dank. Public affairs adviseur Sheila Sayers, Peter K., politiek redacteur van Paul Witteman... en Francisco van Jolen, internetjournalist en hoofdredacteur van de opinie- en debatsite joop.nl. De ik laat nu een nummer horen, Whatever Lola Wants. Dat wordt gezongen door Isabella Rossellini. En daar ga ik straks over doorpraten met muziekredacteur Botte Jellema. Want Isabella Rossellini is een van de acteurs in de film Nono, het zichzagkind. Whatever Lola wants, Lola gets, a little man, little Lola wants you. Make up your mind. I always get... Isabella Rossellini, jammer genoeg. Dat vind ik altijd zo vervelend als ik een nummer moet onderbreken. Dat hoort er ook bij, toch? Muziek. Er zit zo'n hele big band voor je te spelen. Ja. Ja. Ze speelt een beroemde zangeres in de film Nono, het Zichtzagkind, die Isabella. Ja. En dat is de openingsfilm van het Nederlands Filmfestival, dat vanavond begint. Jij hebt die film al gezien, Botte Jellema. Ja. En je hebt vooral de oren gespitst bij de muziek dus. Ja, dit, dit nummer, uh, dit is een oud nummer, dat komt al uit 1955. En dat komt uit een Broadway musical, uh, Damn Yankees, heette die. En uh, het is verschillende keren, uh, onder andere Sarah Vaughan heeft het opgenomen. Uh, Lola is ook de naam van de beroemde zangeres... die in het verhaal van Nono, het zigzag Kind uh, voorkomt. En daarom koos fin uh, regisseur Vincent Baller voor om dit in die film te stoppen. Vincent, hoort horen we straks nog even. Maar die Rosalini die had het natuurlijk wel moeten zingen. Zij is Italiaanse, model en actrice, maar geen zangeres. Thomas de Prins is de filmcomponist van Nono, het zigzag Kind. Uh, hij vertelde mij aan de telefoon hoe dat toen in de studio is gegaan. Het was eigenlijk een deel van de tekst en de tong op haar naam gegoten en ook op haar personage. Dus heb ik uh, met haar even getelefoneerd vanuit New York en een beetje geluisterd naar haar timbre. Om uh, op die manier te weten, ten eerste in welke toonhoogte ik het stuk zou zetten of het arrangement. En, en ook toch een beetje te horen wat voor kleur haar stem. Uh. Ze was er aanvankelijk wel onzeker over. Want ja, yeah, I'm no your singer, uh, you're not going to make me do something very difficult. Hè? Met een zeg uh, <lacht> van nee, kijk, uh, we schrijven het er gewoon volledig omheen. Dus jij zingt naar best vermogen, of zoals je het zelf wil. En dan hebben we daar eigenlijk een heel uh, exotisch retro arrangement rondgeschreven. Dat toch ja, die exotica dwarsfluiten... Uh, jungle, percussie en, en big band. En als je dan een beetje je eigen zin dan valt ja, het ja, die niet op dat je niet kunt vingen, ja. toch? Ja. <laughs> Ze veel... Nou ja, goed, het heeft ook zijn charme. Dit was Thomas Prins, de componist. Eerst eventjes over het verhaal van deze film, Nono, het zigzag kind. Even een stukje van de trailer. Mijn vader is inspecteur Feyerberg, de beste inspecteur van het land... Sinds ik drie jaar ben lijkt het me op om hem later op te volgen. Ik moet beleid op de pols slaan en dan klinkt wel vast. Als ik groot ben, word ik net zo goed als hij. Beste Nono, over twee dagen word je dertien. Om te bewijzen dat je het waard bent om een inspecteur te worden, moet je een missie ondernemen. Als je durft, ga dan naar de laatste coupé van de tweede klas. Daar wacht je leraar je op. Aangenaam. Erf feierberg. Wat is onze missie eigenlijk? Ik dacht dat jij een jongen met veel fantasie was. Vandaag is alles mogelijk. Vandaag ben jij de inspecteur. Ja, en zo belandt Dad, uh, bijna de bijna 13-jarige Nono in een avontuur met meester-inbreker Felix Gliek. Een uh, oude kennis van zijn vader, die inspecteur dus. En hij gaat naar Nice en belandt in een wereld van vermommingen, achtervolgingen, Franse chansons en Zohara, een mysterieuze vrouw. En het verhaal dat is gebaseerd op een boek, Zigzagkind van de Israëlische David Grossman uit 1994. Is het een, een kinderfilm? Het is een familiefilm. Ja, okay. uh, regisseur Vincent Baldi las dat boek. Ook een met familieboek, kinderboek, hoe je het wilt zeggen, van Grossman. Dat, uh, dat verhaal dat las hij in 2003 en zegt het volgende over. Goh, ik vond het een prachtig verhaal. Het, het heeft mij ontroerd. Ik vind de personages allemaal heel rijk getekend. Want ze zijn allemaal... Hij speelt heel erg met zo... ...iconografische figuren, maar hij geeft ze wel genoeg diepte mee. En dat vind ik heel leuk, omdat je op de oppervlakte zeg maar, een spannend avontuur hebt... ...maar het gaat wel over iets wezenlijks. Het gaat wel over die zoektocht naar identiteit en over wat is familie, wat is goed, wat is slecht... Ja, dat vond ik knap. Het was ook een boek dat mij deed lachen. En twee seconden later was ik ontroerd. Zo. En die combinatie vind ik heel mooi. Ja. Een humoristisch en een ontroerend verhaal, zegt de regisseur Vincent Bal En het boek uh, speelt zich af in de jaren zeventig. Zie je dat een beetje terug? Ja, de, wat de beelden betreft zitten hele mooie oude auto's in. En dan zit je meteen in die tijd. Dat is heel erg goed. Uh, werkt in ieder geval goed voor mij. Maar in de muziek hoor je het, hoor je het ook. Dat hadden we net al even te pakken natuurlijk. Uh, bovendien, dit speelt gedeeltelijk in Nederland en gedeeltelijk in Zuid-Frankrijk. Uh, Nederland is voor de hoofdpersoon Nono suf en verstikkend. En in Zuid-Frankrijk, daar begint het avontuur voor hem. En om dat goed te laten beleven... hebben de makers de muziek ingezet. We wilden niet doen alsof het echt muziek was uit die tijd. Nee. We wilden wel muziek van nu, maar ik, ik ken Thomas de Prins... een componist al lang. En hij heeft in zijn werk ook een soort van hij houdt van big bands... en hij houdt ook van uh, Lalo Chiffrin, Nino Rota... van een soort componisten waar ik ook veel van hou. Dus uh, ik dacht dat hij wel de juiste man is. Want de muziek die hij maakt... heeft Zeker veel referenties naar die tijd, maar het is toch echt muziek van nu. Het zou niet toen gemaakt kunnen zijn, vind ik. En wat verder daarbij een belangrijke rol speelt als ik naar de muziek uh, luister. dan is het ook voor een belangrijk deel de locatie die bepaalt hoe het klinkt. Well, in de film, kijk, het begint in Nederland... en we wilden de omgeving van Nono's en familie in het begin echt als heel saai en een beetje verstikkend neerzetten. Dus de mensen op een bar mitzvah waar hij naartoe gaat dansen op een soort vogeltjesdans, die Thomas dan ook heeft gecomponeerd, het is echt monotoon en saai. En als hij later naar, naar Frankrijk reist, naar Lola Ciparola, de zangeres, daar moet er iets van zwierigheid en exotisme in die muziek zitten Allee, en in het beeld. Dus we hebben inderdaad er wel mee gespeeld. En dan later gaat hij nog komen ze op de plek waar zijn moeder vroeger heeft gewoond. En daar is het helemaal, of dansen ze op een soort Italiaanse twist. En dat is helemaal de zon gewoon die in de muziek moet klinken. En dat bepaalt dus voor een belangrijk deel, wordt bepaald door het verhaal. Ja, het is het... altijd het verhaal dat de muziek bepaalt in een film, denk ik. Maar het is, het is een beetje geven en nemen. Hè? Regisseur Vincent Bal, hij vindt het een hele eer... dat zijn film de opening is van het Nederlands Filmfestival. Ik vind dat fantastisch. Om, om veel verschillende redenen. Ten eerste ben ik natuurlijk heel blij om de film direct zo groot te mogen neerzetten. Om, ik vind het ook leuk dat de mensen allemaal uh, een beetje in feeststemming komen kijken. Maar daarnaast vind ik het ook dapper van het filmfestival dat ze een familiefilm als openingsfilm nemen. Ik vind dat een fantastisch statement. Ik vind het ook dapper dat ze de film van een Vlaming als regisseur nemen. Allee, alhoewel dat ik heel veel in Nederland heb gewerkt de laatste tijd, toch is dat niet zo evident... Dus ik voel me daar echt uh, vereerd door, ja. Is het een grappige film, Wat? Ja, ik moest er af en toe wel om lachen in ieder geval. Ja, dat is dan toch wel het leuke van uh, het feit dat het een familiefilm is. Het, uh, ja, dan zit je snel in die grappige situaties... die dan zorgen dat je goed die film in wordt getrokken. Is het vergelijkbaar met Pietje Bel bijvoorbeeld? Nou, hij is ook de regisseur van Minoes, uh, om een voorbeeld te noemen. Dus uh, de, ja, als je parallellen zoekt, dan zou ik, zou ik hem daarin vinden. En tenslotte, wat is een zigzagkind? <laughs> de, de, de grote schurk die laat overal... Uh... Waar hij uh, iets uitvreet, een, uh, een, een teken achter. En dat is een soort zigzagteken. Regisseur Vincent Bal hoorde u over de film, de familiefilm Nono: Het Zigzagkind. De openingsfilm van het Nederlandse Filmfestival in Utrecht. Hij is vanaf donderdag te zien in de verschillende bioscopen in het land. Dank Botti Jellema. Zo greep uit de televisieprogramma's van vanavond. Zo is daar jong. Dat gaat over fobieën. Ilonka heeft een poppenfobie die er in de weg zit... bij haar opleiding tot doktersassistent. En de tweeling Stefanie en Martina zijn panisch voor kikkers. Programma's te zien om vijf voor tien op Nederland 3. Medialogica is een tv-productie van het vermaarde Radio 1-programma Argos... en dat brengt vanavond het ware verhaal achter de Exota-affaire. Die was lang geleden, maar dat blijft natuurlijk een interessant verhaal... want begin jaren 70 beschuldigde de vare ombudsman Marcel van Dam... het frisdrankmerk Exota van ontploffende flessen. En dat had vele gevolgen. Kijk maar. Naar Argos TV Medialogica om vijf voor elf op Nederland 2. Nou, nog eentje dan. Import. Het gaat over de economie van China. Die pas opbloeide nadat eh, Mao stierf en Deng Xiaoping het kapitalisme omarmde. Heel laat om vijf voor half één op Nederland 2. Bert Kanenbarg presenteert zometeen weer het NCV-programma Lunch. Wat ga je doen Bert? Felix, goedemiddag. Ik ga onder meer praten met Tom Daams. Dat is die fotograaf die Syrië binnengegaan is. En daar uh, heel bijzondere foto's gemaakt heeft. Die afgelopen maandag in de Volkskrant stonden. Uh, in ons mediaforum praten we met Melou van Hintem en uh, Mark Viss van de NVJ... over of dat niet eigenlijk veel te gevaarlijk is om zo'n land te, binnen te gaan... en daar foto's te maken. En in Stand.nl uh, wordt de stelling de uitspraken van Teven... over het inbrekersrisico gaan te ver. Maar de PvdA het mee eens is, dus ik ben benieuwd welke politicus jij gevonden hebt. Of, uh, Wij gaan praten met Lilian Helder van de PVV. Kijk, nou, dat, dat is wel een stelling. Ik ben benieuwd uh, hoe zij erover denkt. Ik. ik heb enig vermoeden. Lunch zo meteen. Surf naar de gids.fm. Allemaal weer tot morgen. Volgende week wordt het enige Nederlandse instituut voor Sinti en Roma opgeheven. Na heel veel discussie. Onze eigen medewerkers vielen ons af. En toen dachten we bij onszelf, ja, waar zijn we nou mee bezig? Het instituut moest hulp bieden, maar de Sinti en Roma voelden zich niet gehoord. Ik heb honderd keer geroepen als ik daar was. Wat gaan we doen, mensen? Gaan we deere het wiel uitvinden? Waar ging het mis? En welke rol speelde PvdA-prominenten in dit debakel? Ik zit er toch niet als een ja-knikker? Argos. Over bevolking en belangenverstrengeling bij de hulp aan Sinti en Roma. Radio 1. Zaterdag van kwart over twaalf tot één. Het nieuws van alle kanten. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl. Durft u het aan? Kerstgeschenken, stress. Ga gewoon naar tintelingen.nl. Tintelingen.nl.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 De mensen die van dieren houden, BAFAR. U kunt er zelf achteraan als ze niet betalen. Maar vraag het in cassade. Scheve zaken zetten wij recht. Met begrip voor uw situatie en met succes. Dankzij onze kerende kracht. Kijk maar op incassade.nl. Incassade: deurwaarders en incasso. BAFAR! Bij de dieren Speciaalzaak. De mensen die van dieren houden, BAVAR.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 Dit is Radio 1.